And so slow, but all the time just reminded me of you. Ja ja, een goedenavond. Fijn dat u weer luistert naar de Bananenrepubliek. Uh, ja, we zijn er weer met onze uh, grote porties ellende die u van ons gewend bent. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, prachtige muziek. Uh, u hoorde net uh, The Libertines and, uh, uh, ja, de Libertines en Heavens. Ja, verder rest hebben we nog uh, Midlake en uh, Taliban Airways. Uh, Oké, okay, Taliban Airways. <laughs> uh, my special choice. Jouw special choice. Zijn, wij zijn ook misschien benieuwd wie je bent. Oh ja, excuus, pijnvoud. We zitten natuurlijk weer met een vaste ploeg hier gewoon aan de tafel. Uh, ik ben Marco, Judith tegenover me. Samen met Jonas en Gavin. Goedenavond, dames. Hallo. Oh, hi. Hey Marco, nice to meet you. Ja, het is net alsof we elkaar voor het eerst zien. Hè? Uh, goed, uh, allerlei uh, cultuuragenda en een hele hoop uh, vreemde items. In Japan een Koreaanse man die trouwt met zijn kussen. Een onderbroek gemaakt uit bananen. Uh, langdurig lit verstijving wordt een man bijna fataal in Calcutta, India is dat. En dat is trouwens met een C voor de mensen die het verkeerd opvatten. En uh, ja, natuurlijk Chinezen. Uh, die nemen we deze uitzending wel heel flink uh, te grazen. Ik bedoel, alles wat, uh, wat er ook maar een beetje uh, afwijkend uitziet, dat, uh, dat zit er bij ons in. En, uh, nou, Gavin kan wat dat betreft van geluk spreken dat, uh, dat wij hem niet onder vuur nemen. Ofwel. Uh, Oké, okay, ja. Ik kijk redelijk ik wil Goed. In ieder geval, uh, ik geef u genoeg redenen om uh, naar de Bananenrepubliek te blijven luisteren. En wij gaan nu verder met Midlake, Acts of Man. Dat uh, was Midlake met Ex uh, of Man. en uh, daarmee wil ik ook uh, direct een uh, nieuw rubriekje uh, introduceren, want een hele CD uh, bespreken daar hebben we geen tijd voor, dus we gaan nou uh, incidenteel gaan een uh, gooien we een nummer in de groep en dan uh, ja, wat we ervan vinden. Nou, de uh, Midlake is een uh, band die is uh, begin 2000 uh, is hij gevormd door uh, vier vrienden, zes muzikanten. Op de North Texas uh, uh, School of Music. En, eh. Uh, uh, even kijken. Dit kwam van het uh, derde album, The Coats of uh, Others. Ik vind het wel een, uh, ja, mooi, rustig uh, nummer, om een beetje zo zwijmelen. Zij. Huh? Ja, je, je moet. <laughs> ja, ja. ja, maar denk, je, moet ook, je moet ook verliefd zijn Judith, dan, dan wordt het vanzelf mooi. Nou, ik, ja. zie, ik zie het in je ogen als je het zegt, alleen je moet, je moet haar dan niet zo aanstaan. Ja, ja, Hij voor... zit weer met haar tong uit de mond. Kan ik... <laughs> ik liet het over de gang en toen kwam ik Twan tegen die nu toevallig in de studio bezig is... en die vroeg of iemand dood was toen ik het liedje <laughs> Dus, dat, uh, ik had het wel op uh, YouTube even opgezocht. En daar stond wel echt heel veel van... Ja, ik wil dat dit uh, gespeeld wordt als ik uh, begraafd word en zo. Dus hij zat hij goed, ja. <lacht> Het is wel oh, begraafd. Ja, ik vind het is... Ja, je moet er volgens mij echt heel aandachtig naar luisteren. En echt tijd voor uh, uitnemen. Je kan er niet zo even oppervlakkig luisteren. Want dan wordt het heel snel vrij saai Het is, e het is, het is voor mijn gevoel... Is het meer zo'n zo liedje wat je draait... Na het uitgaan. Als je helemaal... Dood thuiskomt yeah. en dan heel even voor het slapen gaan, even gauw mid -lake. Nou, Ik doe meestal uh, een uh, vaccinelichtje erbij en een, uh, een uh, wierookstokje erbij, en dan kom ik echt helemaal uh, tot, uh, tot rust. Wat maar maar ik, uh, ik vond het uh, wel een leukere recensie eigenlijk om te geven, omdat ze, en dat was ook eigenlijk de aanleiding, omdat ze volgende week of uh, volgende maand, dinsdag de 27ste, uh, okay. daar komen ze in uh, Doornrozen. Yay. en daar ga ik niet heen. <laughs> en ik heb nog kaartjes voor ons allebei. Ja, maar dan. Ik ga niet met je mee. Ja. Maar als we een cijfer moesten geven, want het is dan recent. Je hoort misschien een beetje een beoordeling bij. Um, yeah. ja, ik zou zeggen, ja, ik, ik moet nog even de tekst goed luisteren. Ik geloof echt zo dat het ontzettend intelligent en diepzinnig is. Dus maar een beetje oppervlakkig luistert, geef ik toen zeven. Oh, dat ja, nu laat ja, ik ook staan. Dus 7. een vandaag. zeven. Marco? ja. 6,5, uh, 7. een half, zeven. Het ja, is, nee. Voor, voor, voor mij idem dito. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb niet goed geluisterd. Geef het niet eens een keer je eigen mening? Uh, nee, nee, nee, nee, nee maar dat uh, mag niet. Oh, mag wel. zijn dat nummer, nummer willen? Ja, gewoon gewoon het, het nummer zelf. Ja? En de uh, helft zo op de achtergrond dat het meekreeg. Ja, daar zou ik toch echt een, een mager zesje voor geven. Het is nou niet iets... Het spreekt mij niet aan op, op geen enkele manier. Ja, omdat je er geen mooie herinneringen aan hebt. Nee. nee. Jij wel dan even? Ja. Jij wel. Jij, okay, jij, jij, ja, jij Ik moet altijd aan jou denken als ik... <lacht> <lacht> yeah, dit. Maar welk cijfer geef je game? Oh, ik, uh, ik geef het uh, een 8. Nou, maar zo, ik dat denk, is... het is wel als het uh, te vaak luistert ofzo, ja, okay. dan... Uh, maar uh, ik denk dat we er nog wel veel uh, van, uh, van gaan horen. Dat is een 6 ja, ik ben en ook een beetje andersom begonnen. Ik ben bij het... Uh, ik, ik, ik heb het laatste album heb ik het eerst gehoord en toen ben ik een beetje... Uh, ja, het volgende album uh, dat is, is wat hippo. Volgens critici is het ook uh, een van de beste indie-rock-albums gemaakt. Ooit gemaakt. Ja, maar of dat, dat nou zoveel is? Uh, ja. Hè? Wij kunnen ook critici ja. zijn. Ja, en jij, Jonas? Wat? Uh, wat, wat, wat uh, heb jij ook al een cijfer gegeven? Ja, een 7. oké. Ja, nou, dat is eigenlijk Die school Jonas voldoende. Vindt, dus 7-7 ja, dus <laughs> is 14 plus 6 is 20, Jij gaf hem. Eh, uh, 8. 28, ja, ja, dat was een 7 dus. Ja, dat is zo goed gerekend. Ja. Nou, nou 7, <laughs> dan, dan weten we dat. Als... Ja. ja, goed. Ah, okay. ja, vind, vind, vind je een beetje de jazzmuziek op de achtergrond? Dat je ook nog ja. wel wat in de stemming ja. brengt? Ja, ik denk dat we je... bij, bij een NSV programma terecht waren. <laughs> Kijk, ik, ik, ik ben ook wel wat, wat, wat jazzmuziek op zich gewend, maar ik ben het dan... In een andere context uh, gewend zal ik zeggen. Kijk, zet... Nou, nah, nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Van, dat, van dat idee moet men af. Oh, maar, zo, zoals vorig jaar, toen had je hier uh, in Nijmegen Oost het Eastside Blues Festival. Hè? Daar zaten ook. Van, de, van dit soort muziek zat er ook tussen. Alleen het was, het was voornamelijk was, was het feest. En, uh, hè? Oh, dat is wel tof, ja? ja. ja, ja dat... Daar moest ik nog een reclame voor maken. Ja. Voor ja, nou, ik, heb, ik heb voor Nijmegen één dag gefilmd en het was hartstikke gezellig. Ik ben nog in de kroeg geweest waar ik geboren ben. En, uh... <laughs> geboren of verwekt? Nee, geboren. <laughs> je bent geboren. in de kroeg geboren. Ja, letterlijk. Oké, okay, vertel. Ja. Nou... Um... 18 jaar terug, dus. Ja, Toen. Uh... werd een heel bizar verhaal, was ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> dit, is, dit, is, dit is niet zo'n bizar verhaal hoor. Mijn ouders, dit zijn. Uh, die zijn uh, vanuit huis uit horeca. Mijn, oh, moed, ja, mijn, ja. mijn moeder heeft hotelvakschool gedaan en mijn pa, uh, mijn pa is kok. Dus, eh. Uh, uh, een paar jaar later uh, hadden ze met z'n tweeën hier op de Goesbeekse dwarsweg. de Gerrybar. Oké. Okay. En, eh. Uh, ja. Toen kwam ik en toen was de dag Bar, sowieso. Maar ik en ik uh, en, en... Ja, inderdaad. En, en, en, ja. Uh, ja, maar laten we meer focussen op die geboorte. Ja, ja nou, het, het, voor zover ik gehoord heb, hè, het kan goed heel mooi gemaakt zijn. Was mijn moeder hartstikke blij en die had hartstikke veel moeite. Want ik was me nogal niet een kind, zegt ze. En uh, nou, die, die kwam dus met moeite de, traf, de trap afgestompeld. En mijn pa had altijd een paar van die vaste klanten. En uh, toen zit hij Godverdomme, ik moet als sodemieter naar het ziekenhuis. Niet doen, hè? Want, oeh, uh, oh, dit gaat niet goed en wat zou jij doen in zo'n situatie? Weten we niet, nog nooit meegemaakt. En uh, toen ben ik dus naar het CWZ uh, uh, als sodemieter gegaan, bij mijn moeder. En uh, daar ben ik uh, op de wereld gezet. En uh, toen heb ik eerst uh, een maandje of zo bij mijn ouders in de kroeg gezeten. En toen <laughs> Dat daarna. Het is echt zoveel. Is ja, story, ja, maar dat ja. we heel bezig. En, en toen daarna ben ik naar mijn opa en mijn Oma in Amsterdam gegaan. Dus. Oh, maar je bent dus niet letterlijk in de kroeg geboren? Nou, nee. Nou. Niet, niet letterlijk in de kroeg, maar. wat zei je, dat, letterlijk ja. in de kroeg. Ja, ik dacht echt dat je daar zo een lekker Hup, Maar lach je op de bar? Ja, hup, op de bar. Met, met, met, met, met, met mijn mond onder de tap. Nee, goed, ik bedoel, het uh, is maar hoe je het opvangt. Ja, bij, bij, bij wijze van spreken ben je in de kroeg geboren. Ja, inderdaad. Okay. In ieder geval met, niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja, met een maand? stond ik in de kroeg met m'n pa op de, op de bar. Dus, uh... Maar de kroeg is dus jouw, wel jouw natuurlijke habitat eigenlijk, om dit ja, te Ja, eigenlijk wel hè? Meen, het is wel. Ja, inderdaad. En te tegenwoordig is het café eten en drinken op de Groesbeekse Dwarsweg. Waar je je ook wel thuis zou voelen, denk ik, eten en drinken? Mm, ja, toch ook <hijen> wel, eigenlijk, ja. Maar dat is alleen een bepaalde tijdstip, hè. dus. <hijen> en wij gaan verder. En ik... Uh, ik zal je helpen, Fuji. Even ja, een vriendelijk verzoek, want ik kan alleen die tweede Miyagi uitspreken. Ja, uh, Fuji en Miyagi. Oké. Okay, en... Ankle injuries. Dank u, dank u. Zo, dan stormen we weer het eerste uur door. We zijn alweer halverwege. En we gaan met de cultuuragenda verder. Want we hebben weer een paar dingetjes gevonden. Ik moet zeggen, Judith heeft weer een paar dingetjes gevonden. Dus de disclaimer ligt bij haar. Uh, de, de, de, een Club Marlijn hebben we uh, Automatic Sam en Wax Zijn twee totaal verschillende bands. En uh, ja, ze maken muziek vol passie, vol overgave. Nieuwex uh, zal als eerst uh, spelen. En ze, ze beschrijft zichzelf als een, als een soort wervelende mix van new wave... Punk funk, ska en rock. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Nee. Oké, okay, gaan we verder. De formule werkt, volgens, volgens dit in ieder geval, volgens wat jij hebt geschreven, Judith. Ja, Aangezien ze de grote prijs, deelname aan de popbronden en kaffenkoren hebben beter binnen te slepen. Dus ja, goed, ze, ze winnen er wel dingen ja. mee. Uh, en Automatic Sam's muziek, die is weer beïnvloed door Benzel Scream, Let's Happen en Brand Björk. En uh, ja, hun CD Hot Food, Loot, uh, Hot Food Oil. Maar ik weet niet of ik jij iets bij mijn voor moet stellen. Maar in ieder geval dat, dat album dat weet hoge ogen te gooien in, uh, in een land. En uh, ja, bij het nog steeds groeiende, groeiende publiek. En voor 2010 staat een tweede album gepland. En een Europese tour samen met Shaking Godspeed. Ook in nummerlijn voor met gratis entree uh, zijn uh, DJ uh, Maarten W. Ik weet niet of dat een crimineel is dat een dat achternaam is afgekort. En Trademark. Ondanks dat je net. Heel anders. Hoe straat is, hoe is het er? Ja, het staat zonder uh, de A's en de E's. Dus ja. we gaan er maar vanuit dat het uh, trademark is. Trademark, kan trademark. ik ook zeggen. Goed, vrijdag 26 maart, want dat was 13 maart. Dat heb ik helemaal niet weten te zeggen van uh, Automatic Sam en Nieuwe Hex in Club Merlijn. Uh, de DJ Maarten W is 20 maart en op 26 maart. Dus dat is alweer weer even verder. Uh, gaan we met The Wolf, die neemt ons weer terug in de jaren 60 en 70 op Doezendor Roosje. Uh, toen grote bands als Led Zeppelin, Cream komen ze weer terug, Pink Floyd en Deep Purple hun hoogtijdagen vierden. Uh, in 2007 werden ze opgericht en in 2008 wonnen ze al de landelijke finale van de Kunstbende. En uh, ja, was de eerste band in de, in, de, in de geschiedenis van de Kunstbende waarbij de jury geen enkel punt van kritiek had. Nou, dan doe je dat volgens mij wel goed. Eind 2008 kwam de eerste uh, EP van uh, The Wolf uit, en na twee jaar 100 live shows, drie optredens bij de wereldrij door, uh, verscheen 31 oktober het lang verwachte debuutalbum Strange Fruit en Undiscovered Plants. Te stel, en te speel hard, en het speelt met passie. Uh, en in 2009 uh, heeft The Soar Losers, wat ik op zich een aparte naam vind, zij voor Please Welcome to the Stage The Soar Losers. <laughs> ik weet niet dat dat iets heeft. In ieder geval, zij hebben hun eerste album opgenomen. En daarop hebben ze hun voorliefde voor country, blues, rock en folk. Om weten te smelten in, in hun eigen geluid. En de release datum van het album is nog niet helemaal bekend. Maar de optredens trekken in ieder geval alweer uh, genoeg publiek. En de uh, ja, Dwolf, waar ik het net over had, en de Sorry Losers... ...zijn 60 maart te vinden in Dornroosje. Dat, was dat een klinkt veelbelovend. Dus draai maar weer een plaatje, Marco. Dat is wel goed uit. Maar... Dan gaan we verder met de cultuurgenen. Maar Geven, jij had nog iets staan met, uh, van de customs dag. Oh ja, ik uh, even op de valreep. Uh, vorige week uh, draaiden wij de customs, een uh, bandje uit uh, België, en dat is uh, raar. en snel uh, is dat uh, populair geworden. En uh, ja, ze komen in de melijn en wel morgen. Door ons natuurlijk wel, hè? Door ons is zo populair geworden. Ja, ja, wij ja, ja, ja, ja, Nou, ja. het muzieklokaal had het ook, uh, had oh, het ook ja. uh, voor ons gedraaid, maar een minder goed nummer natuurlijk. <laughs> maar ze zijn, uh, ze zijn echt super, ja, heel populair. Het is, ik vind zelf ook hele leuke muziek. Het, het, lijkt, het lijkt een beetje op de editors, op White Lies, uh, Interpol, dat soort muziek. Maar dan toch, toch uh, wel een beetje eigen stijl. En uh, nou, wat ik al zei, morgen, donderdag 11 maart, het begint om 10 uh, uur. En dit is uitverkocht, zie ik net. Ja. ja, dat is dan jammer. Nou, dat, uh, dat had ik. Uh, ja, zo, populair, zo populair is het dus al. Ze we komen wel weer een keer uh, ja. in Nijmegen. Tenzij ze nu echt gewoon te groot zijn. Ja, we kunnen nog. Goed, of proberen we ons dan op de gastenlijst te zetten. Oh, nee. Ja. Jij kan dat goed. Jij krijgt, nee, nee, nee. Alles, nee. jij krijgt alles gedaan van de man. Dat Gavin is had zeg. net een heel goed idee om uh, toch het concert uh, binnen te dringen. Maar daar gaan we het oh. verder niet over hebben. Okay, okay. Ik ben heel bang ja. dat hij het nu hardop uitspreekt. Uh, nee, nee, maar goed. Nee, nee. Maar, maar is het, het costumes, is dat het dus Nederlands? Of? Uh, uit België komt okay, als, Ja, Maar ja. ze zingen ze niet in het Vlaams, ja. maar gewoon het <laughs> in het Engels. Maar uh, Gavin, ja. ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw manier. Oh, nee, <coughs> nee, nee. Verder ja nee we gaan verder met ja, eh, ja, dingen met het bizarre ja, nieuws binnen en buitenland denk ik ja. ik zit in ieder geval wel heet het een half uur op te wachten dat is ah, mijn favoriete onderdeel oh is het jouw favoriete <laughs> ja. onderdeel nou dan sterker nog ik heb hier zootje papieren liggen en kies er maar één uit eh, pak maar de derde of zo nou dat <laughs> dus, is wel dus, <laughs> slecht 1, twee <laughs> drie deze maar? Ja. prima daar gaat hij oh Gavin deze is voor jou hè de onderbroek die gemaakt is uit uh bananen Zeer toepasselijk. Is dat jouw onderbroek even? Nee, nee, nee. nee. Maar maar nee je kan je kan maken. Het viel mij wel op. Het viel jou op. De Australische ondergoedproducent Ossie Ban, de letterlijk vertrouwde Australische kont, mm -hmm. brengt een wel heel apart soort ondergoed op de markt. Het nieuwste onderbroek voor mannen is voor 27% uit bananen gemaakt. Het ecologische verantwoorde ondergoed is gemaakt van de schors van de bananenplant. Het is niet enkel uh, federlicht, maar ook zeer absorberend. Oh plaats. ja, dus als je heel erg veel zweet, zoals ik bijvoorbeeld, dan uh, is Op het één continent. Oh, <laughs> jij, jij bemerkt klopt. ook alles, hè? ja, Dat is een beetje maar je zit naast mee, Ik kan ja. er niet echt helemaal mee. Maar... Ja, maar als je zegt, dus, moet daar ook helemaal niet komen met je tong. Ja, maar. Als, als, ik, als ik daar zie hoe, hoe dicht jullie op elkaar zitten. We, we, ja, we moeten in de microfoon delen, maar. Ja, maar dus wij zitten nou, echt wij, niet dicht zit no dus minstens 30 ja. centimeter tussen. We gaan verder met je, okay, met je vrouw. Oké, okay. oké. We konden nog meer bananenvezels toevoegen, maar dan werd het ondergoed wat sponsig. Dus Voor soepende vrouwen is het dan. ook onder... dan, <laughs> ja. dan absorbeert het het helemaal niet meer, Ja. Hè? Dit meldt uh, Asybun. Uh, angst voor hongerige apen is niet nodig, want de onderbroek draait gelukkig niet naar banaan. Ik vind dat wij van de bananenrepubliek een heel uh, uniform van dat materiaal <laughs> moeten bestellen. Als het ook in zwart verkrijpel is, dan doen we het dan. Ja. Maar is ja. een je banaan banaan of ofzo? Of? Uh, nee, maar hier, zoals je ziet, ik zit volledig hier in het zwart gekleed. Dus. Ja, wat staat er op je t-shirt ook alweer? Hell was overloaded, so I'm back. Ach, gezellig. Ja. Ja. Dat zeg ik dat zeg ik toch? Okay. Ik zeg net, uh, dat zeg ik net nog. Nee. Ik denk dat we zo heel langzamerhand even verder gaan met het volgende nummer. Alleen, ik heb hier op mijn blaadje heb ik staan dat de artiest Steeltown is met Airborne. En hier op de uh, computer heb ik staan dat de artiest Airborne is met de titel Steeltown. Kan uh, iemand mij alstublieft vertellen wat het nou is? Airborne Steeltown? Dat is hem. Ik denk het. Dat is hem. Dat is hem, 100%. Ja, en Gaat... dat lijkt op ACDC. Oh, oh, en het komt uit Australië. Toepasselijk. Ja. Toepasselijk. Dan gaan ja. wij nu luisteren naar Airborne Steel Town. Het Sound met Walkabout. En we hebben weer uh, hele leuke items. Ja, Even, hele leuke we weer hand krijg... Oh ja, uh, ik, als je die uit kiest, dan neem ik het terug wat ik zei. Uh, okay. het, het toeval wil natuurlijk altijd dat ik dit uh, item, de soort items krijg. Het <laughs> ja, ja dan, dan, ik krijg dat uh, toebedeeld. Dus, uh, maar uh, in Rotterdam is uh, een man is, uh, aangehouden van uh, ja, een 33-jarige man. Die heeft seks gehad. Met een, uh, ja, met een koe. <laughs> en, uh, Je probeert ook verzekerlijk te brengen, maar ja, dat is geen manier. Het is geen. Ja, andere. Ja, dus ge ja, geen andere. En uh, hij heeft dat natuurlijk gedaan in een kinderboerderij. Uh, natuurlijk. Ja, kinderboerderij met de Molenwij. In, in, in, in Rotterdam-Zuid. Hij, uh, ja, uh, hij wordt. Hij uh, wordt verdacht van overdreding van de dieren uh, welzij uh, welzijnswet. Nou, het werd uh, een beveiliger die zag op de, op, de, op de boerderij, zag hij de man rondlopen op het terrein. En hij waarschuwde de politie. Ja, die kwam daar dus aan en toen uh, zagen ze die man dus ook, hebben ze hem gearresteerd. En uh, ze, hebben, ze, hebben, ze wisten dat, hij, uh, dat ze de juiste daden hadden, want hij zat echt helemaal onder de koeienharen. En uh, daarom, ja, daarom uh, was er geen, uh, geen andere manier. En. Uh, ze hebben nog een dierenarts, ze hebben ze erbij gehaald een soort, als een soort slachtofferhulp voor die koe. Ja. <laughs> dus uh, dus uh, ja, dat, dat uh, ja, is zo zijn uh, plezier. Maar ja, dat, het mag dus niet, mensen. Ik dacht altijd dat het wel om mocht in Nederland. Het was niet tot, meer, toch? Is er, nee, is nee. nee. Is dat misschien veranderd? Ja, ja, ja, volgens mij vorig jaar of zo. Ja, en de, de vermaarde bioloog uh, Mythos Dekkers die heeft er, er ook een boek over geschreven. Over mensen die seks hebben met dieren? Ja, dat is, uh, uh, het schijnt toch wel alle tijden te zijn. En, en, en hij, zegt, hij zei ook zeg maar, dat, dat vroeger in Nederland was het normaal uh, dat dat, je, dat het gebeurde. Normaal dat dit gebeurde? Ja, dat je... En, uit dat... nood of zo? Ja, nou, ik weet het niet. een uh, boer ik voor... die alleen op zo'n weiland is. Nou, alleen ik, ik met, denk... met een paar kippen en een... Nou, ik denk ook Boe. misschien en voor de... Z'n ja. ei kwijt. Z'n ja, ei kwijt letterlijk oh, bij de, de kippen. Ja, ja. Dat is de enige, enige oplossing. Waar, waar, is waarom dan? denk je dat het programma Boer zoekt vrouwen... <laughs> tot, tot leven is gekomen? Al die boeren zaten af op Ja, daarom. Ja, maar vroeger ja. was er wel een hele andere moraal. Zeg maar, uh, uh, zeg maar, eind negende eeuw. Dat is dan, tegenwoordig is het allemaal wat vrij hoor. Maar hij beweer, beweerde, beweerde dat, dat, zeg maar, eind, eind, eind 1900 of zo, so, dat, het, dat het dan, uh, dat je dan gewoon oefende op de kalfjes. Oefenen? Ja, voordat je, voordat je met, met, met, met, met je geliefde deed. Ja, ja. Ja. <s> <lacht> Oké. <Okay>. Ja. <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is niet. Ja, je moet voor nee, krijg je voorstellen. Maar ik krijg feedback toch, van die kalf? Ah, <laughs> ja, maar die nee. heeft toch zo'n reflex, een zo zuigreflex? <laughs> nou, weet je, als je, als je dit op, uh, opvallend vindt en heb ik nou iets. Nou, ja, bij mij zakte zowat de, de broek van mijn red af. Met de, toen niet in het bijzijn van een koe? Nee, niet, niet, niet, niet in het bijzijn van een koe. Dat was, ja. dat was hier net op de redactie. Ik schrok me eigenlijk helemaal lam. Ik denk, wat krijgen we nou weer? Wat zag je op de redactie? Ik denk, wat krijgen we nou weer? Toen ik dat bericht voor oh, me kreeg, we weet we je wel. Ja, maar we halen het op. We hebben het vorige item vroeger in mijn hand. Dus. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee dat, dat, dat is nu afgesloten. We gaan nou verder, weet je wel. We gaan even van, van hier naar Rotterdam. Gaan we even naar Japan, oké? Okay? Oké. Okay. Dat is en leuk. En Japan. Vertel jij, jij, jij het? Oh, maar we zijn er al. Oh. We zijn er al. In Japan is een Koreaanse man getrouwd met een kussen. Toen ik dat laatste had ik zoiets van, wat krijgen we nou weer? Maar ja, goed. Alleen plinkt... in Japan. Huh? Alleen in Japan kunnen ja, dat alleen, je dat zien alleen in Japan. En niet zomaar het eerste, het beste kussen. Het gaat daarom een Dakimakura. Ah. Ja, die. Ja. Tuurlijk, die hebben we allemaal thuis weggehaald. Is dat een kussen met een gat of zo? Of nee, wat? dat is een Japans knuffelkussen. Uh, Oké. Okay. Het blijkt nogal populair te zijn bij de Japanse tieners. Om het allemaal nog wat vreemder te maken, is het kussen versierd met een afbeelding van zijn favoriete, uiteraard sexy anime-personage, Fata Testa Nou Jammer dat Ingrid bij ons oh, dat is is, die had wat ons te meer afgenen, die, die, het, ja. die weet als ze het hoort, dan weet ze gelijk over, oh. uh, of hij het hebt. Ja. Ja, nou, nou, Aan ons het is het niet helemaal besteed, maar zij zou het weten. Dat, ja. ik kijk ook regelmatig naar haar. Ja. Misschien ja. is ze ja. zelf ook al getrouwd met de kussen. Dat ja, dat laat ik me niet over uit. Dat lijkt me lastig als je dat soort dingen op de radio zet. Ja, inderdaad. Het was geven. Ja. Worden oh, voor, voor, voor, voor, voor dat ze mijn stem niet herkent. In ieder geval, het is, het is een behoorlijke obsessie van deze 28-jarige Li Yingguiyu. Die is zeer geobsedeerd door het kussen en doste het zelfs uit in een heus trouwkleed voor de korte huwelijksceremonie dat plaatsvond in Tokio. Mijn kussen. Oh. Zorg. En hoe zou dat versierend binnen zijn geweest? Ik dan het kussen Mag ik je kussen opschudden? <laughs> maar, maar dan legt hij dat, dat zijn, zijn, zijn kussen? Legt hij, legt hij dan ook weer op een kussen? Misschien, misschien, ja. Maar bedoel... dat is het is bedoeld om te knuffelen. Ja, nou, het is, het is officieel is het de knuffelkussen. Maar goed, hij trouwt ermee, hij is blijkbaar... Uh, dan moet je het opblazen, dat kussen ook? Of nee, hadden, niet, wij, nee. hadden wij een tijd geleden ook niet een item over een uh, Japanner die met een robot, uh, of een, een robot als vriendin had? En, ja, en ja, dat ja, hij dan ja. uh, bij maar, kerstmis ja, met gewoon beeld, uh, cadeautjes kreeg en zo, uh. ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar goed, dat kan ik me dan nog enigszins ja, ik voorstellen. Ja, voorstellen. Daar kan je iets mee voorstellen? Ook, ja, dit, dit, ja dit. maar als je kon kiezen tussen een kussen of een robot... Ja, dan een robot. Ja. Nee, ik maar, weet niet, nee, wacht, ik zou misschien een kussen. Kussen. Maar wij, je je een kussen van links laten liggen. Een kussen. Ik maar denk, maar jij, doet, jij, doet net, uh, jij doet nou net uh, uh, alsof het ergens is uh, wat er is. Uh, nou, het, ik, zeg, ik zeg niet dat het ergens het is, het het is, is. Maar dan knuffel je liever met een kussen of liever met een koe, uh, Marco? Nou dan liever met een kussen. Ja. Dan denk ik, ik ben... Uh, ja Maar ja. als partner voor de rest van je leven om daar nou mee te trouwen... Ja, een kussen. <laughs> Ja, maar daar praat hij dan ook met een met kussen. Uh, maar dat zijn toch niet opties in het leven? Een waar, kussen is toch een, een, een dilemma. Ja, inderdaad. Een dilemma. Ja, inderdaad. Nou, ik zou toch het kussen kiezen. Ja, ik ook. Kijk, ik heb, ik heb zo'n zo zo fijn nekkussentje, zal ik maar zeggen. Dat is uh, speciaal, speciaal voor je nek. Alleen dat, dat voelt heel ja, zacht ja, Zo begon het bij de Japaner ook. Ja, dat... Het voelt gewoon zacht aan, weet je. Dus, ja. En op het een komt het andere. Ja, nou, ik heb, ik heb ook wel zoiets. Dan, ja, dat kussen dat ligt in mijn nek. En soms ligt het in één keer op mijn arm. En dan weer iets verder naar beneden. Of... Nee, nee, nee, nee. Ja. Het, blijft, het blijft daar op je arm, want onder de nek uh, je, pra niet. je praat over dat nekkussen als, als, als een soort mens of zo. Was nee. Dat nee het wel. Je glindert ook. Ja, ja. Wel. Je ziet het in je ogen. Ja. ja, dat klopt. Dan heb ik nogal last van mijn nee, nek. We ja, we oh, oh oké. Okay. Ja. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Of maak je nee, kun je ze ook op met een beetje lippenstift en zo? Nee, oh. kom weg. Kom. Dat dat jij, dat, jij, dat jij foto's van Judith opmaakt. Wat? Nou, ik ben... Hey, dat is waarom, ons geheim. Waarom oh, sorry. word ik nou mijn, weer betrokken hierin? Mijn fout. Omdat ik een ander slachtoffer zoek. Ja. Nee. Hé, hey, maar uh, staat f er nog meer wat in? Even het bericht afmaken. Hij neemt het overal mee, zegt een vriend. Ze gaan samen naar het park. <laughs> naar de kermis. <laughs> en waar, het, waar het samen met hem op, op alle attracties gaat. In de kermis, ga je mij het raad in. Ja. Nee, zou, ik wil niet. Zo'n ja, kussen zou maar nee zeggen. Dan breekt zo'n gast hard. En dan betaalt hij dan ook voor de kussen? Of zo? Ja, en dat niet alleen. hè. Het en, en die mag, vriend die gaat ook mee. Het kussen mag zelfs mee uit ik, eten. Ik heb echt het idee dat die Japanners ons gewoon allemaal in de zijk nemen. Ze ja. laatst gewoon al die, die, die berichten lossen de, de wereld ja. in. En dan zit ze ondertussen zit ze de Benader republiek te luisteren en keihard te lachen. Van, haw, haw, haw. Dat denk ik, want ik, geloof, ja, ik. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo gek is om dat te doen. De, de wonderen zijn de wereld er niet uit, hè? Dus Ja, als hij mij had verteld dat, uh, dat we over een week allemaal in bananenondergoed rond zouden lopen, zou ik het ook niet hebben geloofd. <laughs> nee, het zo. nee, nee, inderdaad, inderdaad. Ja, inderdaad. Ik, ben, ik ben al flink aan het bestellen. <laughs> maar het kussen, kussen even ja, nog terug sorry. op het kussen, het kussen mag zelfs mee uit eten en krijgt dan zelfs een eigen maaltijd. En hoe gaat dat? Dan? Yes, attent. Punt, punt, punt. Dus meer staat er niet bij. Ja. Maar je, je fantaseert er vast wel over. Ja, gewoon met treintje zo. Mondje open. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Oh, ik ben nu hier raar in dit verhaal. Ja, wat, wat waar kom je dan? Ja. Ja, sorry. Precies, precies. En uh, wij gaan verder met, uh, verder met de klinker van de week: is dit? Dit is uh, Gabriella. Me, <laughs> <laughs> nee, kill me, blijkbaar. Kill me, hoeveel? Kill me, kill me. Ja, kill me, ja kill me. Ik me of kill me. Ik dacht dat chill me als een switch. Ja, kan ook. Under mission. Dat is het echt. Kill me, kill me, kill me. Ja, ja oké. Yeah. Uh, yeah. okay. <laughs> ja, weet je, ik vind alles wel best. Het, uh, het kan niet gekker worden. Hè? En uh, ze is blijkbaar uh, on a mission. Nou ja, dat was de klinker van de week. Uh, Gabriella, Kill Me. Zeg, onze onze excuses. Nou jij ja, zegt het goed, maar alleen uh, uh, onze okay. excuses dat we het moeten uitzenden, maar het is verplicht hè dat we dit nummer draaien. Oh, ja, Alles... Ik vind, vind het op zich wel een leuk liedje. Dus. Oh. ja. Oké, okay, nou onze excuses van namens Kevin nee. en dan. <lacht> nou ja, oké. Okay. Nou, als Mark het leuk vindt, vorm je eigen ah, Oké. Okay. <lacht> <Okay. lacht> goed, maar wij, uh, wij zijn hier voornamelijk om heel even het huren uh, af te kondigen. Uh, wij uh, houden het heel even voor een paar minuten uh, voor gezien. Dan kunnen we heel even luisteren naar de reclame. Nog een reclame. Het nieuws. En dan een uren opener, En dan zijn wij er weer. En uh, Jonas, wat kunnen wij het, het volgende uur uh, zoal uh, verwachten? Uh, veel goede muziek, dat sowieso. Want uh, we hebben toch weer bands als Placebo, Rage Against Machine... Uh, Band of Skills, ik bedoel, ik, ik denk dat, dat, dat, dat, dat, dat je het sowieso niet weg kan zetten als je dat soort dingen hoort. En natuurlijk, uh, we gaan eigenlijk weer recensie doen, tweede nummer, van Broken Bells. En uh, ja, de, uh, weer vast weer bizarre items die er nog we hebben, nog we hebben liggen. Oh ja, ja, ik heb meer. Ja, ja, nou, er ligt dus een tipje van de, van de sluier op. Heb je daar nog wat oh, items? Een, tip, een tipje van de sluier. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, een man die al 21 dagen... Uh, uh, ...met een uh, stijve penis. Oh. <lacht> nou, nou, nou, dat bewaren we wel voor, nou, voor ja. straks. Een, een meisje met een staart... <lacht> ...en een 101-jarige een, vrouw... ...met horens. Dat kan <lacht> niet goed zijn. Uh, nou, dan, wat een friek, uh, uh, friek zo. Uh. Ja, dit is echt... Zoek uh, me nog wat... Uh, ...verzekerd uh, in ieder geval. Uh, <lacht> ik, uh, ik raad u zeker aan... ...om uh, te blijven luisteren... ...naar de Bananenrepubliek.